7 uur. Dit is Radio 1 met Marcel Ooster en Lara Rensen. Goedemorgen, zodadelijk ik in het NOS Radio 1-journaal... komt er een verbod voor de moslimbroederschap in Egypte. En Syrische vluchtelingen gaan massaal de grens over met Irak. Moet u zo meer over, is het NOS-journaal met Mark Visser. Terreurorganisatie Al-Qaeda heeft plannen om in Europa... aanslagen te plegen op het spoor. Dat schrijft de Duitse krant Bild. De Duitse veiligheidsdiensten zijn volgens beeld in staat van paraatheid. Er wordt rekening gehouden met bomaanslagen op treinen... maar ook met sabotage van het spoor, bovenleiding en tunnels. De informatie over de geplande aanslagen... komt van de Amerikaanse dienst NSE... die enkele weken geleden gesprekken heeft afgeluisterd... tussen topfiguren van Al-Qaeda. Centrale gespreksonderwerp was volgens Beeld een serie aanslagen op treinen in Europa. De krant schrijft dat de Duitse autoriteiten op stations en langs de tracés van de Duitse hogesnelheidstrein, ICE, onzichtbare maatregelen heeft getroffen. In Egypte zijn gisteravond zeker 36 dode leden van de moslimbroederschap omgekomen. Het is niet helemaal duidelijk wat er is gebeurd. Sommige bronnen zeggen dat er een vuurgewicht ontstond... toen sympathisanten een bevrijdingspoging deden. Volgens anderen spoot de politie traangas in de arrestantenwagens... en zijn de gedetineerden gestikt. De afgelopen dagen zijn in Egypte bijna 900 doden gevallen... voornamelijk bij confrontaties tussen aanhangers... van de verdreven president Morsi en leger en politie. De interimregering heeft gisteren lang beraad gehad over de situatie. Er zou ook gesproken zijn over een verbod op de moslimbroederschap... maar daarover is niets bekendgemaakt. De brandweer in Groningen is bijna het hele weekend druk geweest... met een brand in een veevoederbedrijf in Farmsum bij Delfzijl. Daar ontstond zaterdagmiddag brand in een drooginstallatie met 25 ton graan. Temperaturen in het vuur liepen op tot wel 700 graden en de brandhaard zelf was voor de brandweer niet bereikbaar. Inmiddels is het zijn brandmeester gegeven, maar het bluswerk gaat nog door. Ja, er is natuurlijk nog een behoorlijke, een behoorlijke hitte in de toren waar de droger heeft gebrand. Vanmorgen gaan we daar met sloopkralen gaan we de omhulsing van de, van de droger weghalen. Er zal er nog nageblust worden in de kern. De brandweer weet nog niet hoe de brand in de graandrooginstallatie in Farmsum is ontstaan. In Turkije zijn gisteren bij de grens met Syrië twee Nederlanders opgepakt. Het zijn een videojournalist en een Nederlands-Syrische vrouw uit Delft. De vrouw deed via Twitter een oproep om hulp aan het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Een woordvoerder van Buitenlandse Zaken zegt dat de Turkse autoriteiten de arrestatie niet hebben bevestigd. De twee waren zaterdagavond teruggekeerd naar Turkije toen ze werden opgepakt op een oude smokkelroute die ook door de Koerden veel wordt gebruikt. De partner van een journalist die in The Guardian schreef... over de praktijken van de geheime dienst NSA is op de Londense luchthaven Heathrow urenlang vastgehouden. De man zat op basis van de Terrorism, Terrorism Act negen uur vast. Zijn telefoon en laptops werden in beslag genomen. Zijn partner is journalist Glenn Greenwald... die documenten van Edward Snowden kreeg en daarover in The Guardian publiceerde. Hij noemt het vastzetten van een poging tot intimidatie... en aantasting van de persvrijheid. Brazilië, waar de twee wonen, heeft bij Groot-Brittannië geprotesteerd. In Nieuw-Zeeland kunnen vandaag voor het eerst mensen van hetzelfde geslacht met elkaar trouwen. Een van de eerste huwelijken werd gesloten tussen de twee vrouwen aan boord van een vliegtuig van Air New Zealand. Ze gaven elkaar op 9000 meter hoogte het jaarwoord. Nieuw-Zeeland is het vijftiende land waarop nationaal niveau is geregeld dat mensen van gelijk geslacht mogen trouwen. Het Landelijk toerismebureau hoopt ervan te profiteren. Weder zeer same-sex of different-sex, het eigenlijk niet matter. New Zealand is zo'n geweldige place voor een honeymoon. We krijgen about 40.000 koppels per jaar die hier voor hun honeymoon. They Ze spelen 160 miljoen dollars in New Zealand. Dit zijn couples. So, Als we dat kunnen that, is dat geweldig voor New Zealand. Vanochtend droog met geregeld zon in het westen buien. Vanmiddag in het westen opklaringen en in het oosten buien. En het wordt dan zo'n 20 graden. Morgen droog, vrij zonnig en hogere temperaturen. Ik ben hard bij de ANWB, het is goed mis op de A50. Het is goed mis op de A50 inderdaad. Uh, Arnhem richting Os, daar reed een vrachtwagen met aanhanger door een middenberm heen. Een, een berrier, zo, zogeheten berrier moet ik zeggen. Het zorgt nu tussen Renkum en Kroopend Eewijk voor maar liefst 10 kilometer file. Er zijn twee rijstroken dicht. En die barrière staat op de linker rijstrook van de A50 richting Arnhem nu. Daar is de weg dus kleiner. Daar staat 9 kilometer tussen Kroopend Bankhoef en Kroopend Valburg. Er staat uh, tussen, op de A15 Nijmegen richting Voorburg tussen Elster en Kroopend Valburg ook nog eens 2 kilometer. En uh, daarom moet het verkeer natuurlijk omrijden. Uh, dat is uh, voor verkeer richting Den Bosch en Eindhoven... bij het Grijs, ooit via de A12, de A27 en de A2. Uh, voor de richting Arnhem en Nijmegen kan je omrijden... door Utrecht aan te houden via de A2 en de A15 bij het Hintham. dan staat er op de A73 Maasbracht richting Nijmegen... nog een file tussen het Neerbos en e Eewijk van 3 kilometer. De eerste computerbrillen die online-brillen zijn gesignaleerd in Nederland. U hoort straks hoe ze bevallen.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 Ontdek je verlangens. De maffe-marathon start dinsdagavond 26 maart om 6 uur. Ja, nou niet meer in Arnhem. Breda, Bos en Enschede, Groningen. Want daar sluit de Bijenkorf. Hoort u zo meer over? Hier is naar het wespennest dat Egypte geworden is. Want daar is ook gisteren weer op tientallen plaatsen gedemonstreerd. Tegen het leger. Joris van der Kerkhof, onze verslaggever, was het bij het begin van een demonstratie... bij het Constitutionele Hof in Caïro. Voor dat constitutionele hof staan heel veel tanks. Daar is sprekkeldraad en er zijn tientallen mensen, honderden mensen uiteindelijk... Er komen er steeds meer bij te staan, die hier staan te wachten op een de demonstratie die nog moet beginnen. Het bijzondere is dat hier wel moeshi aanhangers zijn en leger-aanhangers. Alles uh, staat, uh, staat bij elkaar. Een man in traditionele kledij, reisbaartje, vertelt zijn verhaal over wat Moeshi allemaal goed heeft gedaan. Er komt een jongeman bij staan, paars t-shirt, vreed. En die vertelt wat Moeshi allemaal fout heeft gedaan. En ze staan daar vreedzaam, wel heel hard met elkaar aan het discussiëren... maar ze staan vreedzaam te discussiëren. Er staat één jongen bij, een jonge jongen, die al eerder heeft aangegeven van wacht even. We staan hier nu wel, maar als straks al die moesie aanhangers deze kant op komen... dan slaan we ze neer. En daarnaast staat een man die niet specifiek aanhanger is van de een of van de ander. Hij wil gewoon kijken wat er gebeurt, wat er klopt van de verhalen op radio en televisie en in de kranten. Want er wordt zoveel verteld. Hij wil het met eigen ogen zien. 500 meter voor het constitutionele hof. Er staan andere demonstranten. Heel oud. En heel jong. De legeleider heeft een toespraak gehouden. waarin hij aangeeft dat er plaats is voor iedereen in Egypte. Ook moersia aanhangers. Een leugenaar, die legeleider, die al Sisi, want hij zegt dit dan wel. Maar ondertussen schiet hij ook op al die mensen waarvan hij dan zegt dat er ruimte voor is in Egypte. Bij shotgun, bij bomb action, we hit people bij een lake. Een demonstratie bij het constitutionele Hof, het Hof waarvan de voorzitter interim interimpresident is geworden. Daarom komen ze hier met z'n allen bij elkaar. Een demonstratie die eerst aangekondigd is, daarna afgekondigd is door mensen van de broederschap, omdat het te gevaarlijk zou zijn. En die uiteindelijk toch door lijkt te gaan. Vreedzaam discussiëren zo bij dat hof tussen aanhangers en tegenstanders van het leger of van Mursi. En vreedzaam, leuzen zingend. Maar dit is het begin van de avond. Dank u wel. Men zo ging dat eraan toe. Bij demonstraties bij het Constitutionele Hof in Cairo. Gisteravond praten door met verslaggever Joris van de Kerkhof in Cairo. Joris, daar zou er achter de schermen worden overlegd, gepraat over een eventueel verbod van de moslimbroederschap. Is daar inmiddels al meer over bekend? Nee, behalve het feit dat het inderdaad overlegd zou zijn door de regering. Dat was het verhaal gisteren de hele dag, dat ze met het overleg bezig zijn. Of ze eruit zijn gekomen en hoe ze eruit zijn gekomen, daar is niks over bekendgemaakt hier in Cairo. Vorige week zijn ze al wel begonnen met de eerste stappen om de broederschap te gaan verbieden. Als het echt tot een verbod komt, als de demonstraties de komende dagen bijvoorbeeld doorgaan... als het echt tot een verbod komt, dan is dat een zwaardere stap dan er ooit onder Mubarak is genomen. Want een echt verbod, zoals nu het idee is... op de broederschap is er nooit geweest. Nee, dan moet je echt terug naar de tijden van, van Nasser hè, in Egypte. Ja, ja, en uh, ja, daar wordt natuurlijk ook veel over gediscussieerd. En misschien dat de regering ook denkt van... nou ja, we proberen op allerlei manieren nog ervoor te zorgen... Uh, om de broederschap erbij te betrekken. De legerleider heeft gisteren toespraak uh, gehouden... Uh, zoals je wellicht gehoord hebt. En uh, geeft uh, in die toespraak ook aan van... Uh, ja. Um, uh, Egypte is een land voor iedereen. Dus ook voor, voor mensen die uh, mosje-aanhangers zijn, die moslimbroeders uh, zijn... dan moeten ze zich natuurlijk wel houden aan... Uh, zoals wij denken, wij van het leger en de nieuwe regering... dat uh, Egypte uh, eruit moet zien... Um, ja, dat is natuurlijk uh, wat betreft de moslimbroeders... aan Dovermans oren uh, gezegd. In ieder geval voor een deel van de moslimbroeders. Het schijnt zo te zijn, maar er is heel veel uh, onduidelijk... Uh, dat er binnen de moslimbroeders uh, ook wel gediscussieerd wordt... over hoe ze nu verder moeten uh, deze dagen. Dan lijkt het even rustig bij jou in uh, Cairo. Ook in De rest van Egypte, Joris. Toch zijn er wel weer doden gevallen. Tientallen doden gevallen afgelopen weekend. Waar ging het vooral mis? Ja, die, die, die, die rust is dan wel relatief... je kon op televisie in ieder geval op al Jazeera, zien... niet op de Egyptische zenders... dat er op waarschijnlijk wel twintig plekken gedemonstreerd werd. Inbetrekkelijke rust inderdaad gedemonstreerd... maar wel met heel veel mensen. Waar het misging was bij een arrestatie... of in ieder geval na een arrestatie... bij een demonstratie hier in Cairo. Mensen werden met de bus naar de gevangenis gebracht. Ja, en dan lopen de lezingen uiteen. Of er was een opstand onder de gevangenen... die die weg werden gebracht en die hebben uh, een van de politieagenten... Uh, ontvoerd of gegijzeld en daardoor is er een vuurgevecht ontstaan. Of, en zo is de andere lezing, in de bus of in de vrachtwagen... waar de gevangenen uh, zaten, is traangas uh, gespoten en... <tieft> Ja, Ze konden verder geen, geen andere kant op en zijn gestikt uh, in die gevangenis. Uiteindelijk betekent het dat er ongeveer 40 mensen uh, zijn, uh, zijn overleden op weg uh, naar die gevangenis uh, gisteren. En in totaal het, het dode aantal van het afgelopen weekend is 120 ongeveer. Oké, okay, nou dan roept de legerleider Al-Sisi de broederschap op om te stoppen met protesteren. Wat zijn de verwachtingen voor vandaag? Naar nou, gisteren uh, werden de demonstraties aangekondigd en ook weer afgekondigd uh, in de loop van de dag. In de ochtend uh, werd gezegd van uh, om één uur gaan ze beginnen. Uh, uiteindelijk begonnen ze pas uh, tegen uh, het begin van de avond. Uh, of dat nou door de broederschap zelf naar buiten is gebracht dat ze eraan twijfelen. Of dat dat door de regering op een of andere manier naar buiten is gebracht. Dat is niet duidelijk. Maar lopen vrijdag is gezegd van... Uh we gaan een week demonstreren. En die week, als die op vrijdag is aangekondigd... die duurt in ieder geval nog tot, tot donderdag. Dus ook vandaag. Oké, okay. ja, dat zou je zeggen dan inderdaad. Wij wachten het af en horen het van jou graag. Joris van der Kerkhof in Cairo. Dankjewel. Foto's maken met je bril en dan gelijk kijken op internet... wat je daar gezien hebt. Heel veel kan het nog niet, maar er zijn er gezien in Nederland. Hoe hoort zo een drager van een Google Glass. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Wordt door velen gezien als een verrassing. De Bijenkorf gaat de filialen in Arnhem, Enschede, Groningen, Den Bosch en Breda sluiten. komende jaren. Bijenkorf wil zich meer gaan richten op het topsegment. Zeven winkels blijven bestaan. Van de te sluiten filialen was die in Breda gisteren als enige open. Dus ging verslaggever Mark Hamer daar naartoe. Op deze koopzondag slenteren de mensen door de karrenstraat in Breda. In het midden van die straat, de Bijenkorf. Heel opvallend is het gebouw niet. Dag mevrouw meneer. Mag ik u wat vragen? Heeft u het gehoord van de Bijenkorf? Heel gehoord, ja. Wat vindt u ervan? Ik vind het waar dat het zoveel gaan sluiten. Ja? Ja. U begrijpt het niet? Nou, ergens niet. Maar hier, dus blijkbaar, is er geen markt voor? Nee, nee maar het is ook een heel klein winkeltje, vind ik. Misschien de mensen hier toch niet ziek genoeg voor de Bijenkorf? Zou dat nee. zijn? Nou, gewoon niet. Zo ziek is het nou ook weer niet. Ja, dat willen ze wel juist ja. gaan zitten. Ja. ja. Dat maar dat kon u dus vroeger wel. Hier ook bij de bijkorf vindt Breda Palmoes, retaildeskundige. Ja, we staan hier buiten, want we mogen binnen geen opnames maken. Nou, deze winkel moet dus dicht. Ja, dat is een, uh, een grote pijn voor uh, Breda. Die zullen de winkel uh, missen, want zo'n winkel wil je in de winkelstraten hebben. Maar ja, de Bijenkorf uh, is bezig met een uh, aantal hele belangrijke besluiten te nemen. En wat hebben die nou gedaan? Die hebben naar een strategie gekeken. Die hebben gekeken naar de filialen, hoe die moeten werken. En dan hebben ze gezegd, we hebben schaalgrootte in de filialen nodig. We moeten heel representatief zijn en we moeten een goed verzorgingsgebied hebben. En dat is het probleem in Breda dat het verzorgingsgebied wel klopt, maar de grootte en de uitstraling van het Pand onvoldoende zijn. Maar dat ze deze beslissing nemen, is dit toch een gevolg van de crisis? Nou, dit heeft zeker ook te maken met de crisis. Kijk, de wereld is dramatisch veranderd. De inkomens van de mensen zijn daadwerkelijk hard achteruit gehold. En dan zie je eigenlijk een dubbele beweging. De ene beweging is naar beneden, naar de discount. En de andere beweging is naar boven, naar premium. En dan zie je dus dat de pijker heeft gezegd... ja, naar de discountkant, daar moeten we helemaal in naartoe. Maar naar die super premium kant, daar is nog wel ruimte. Er zijn altijd mensen met geld. Er zijn altijd mensen die dingen willen besteden. En daar gaan wij ons op richten. Terwijl ze juist zo rond 2000 de beweging wel naar het midden hebben gemaakt. Juist dit soort filialen geopend. Is die operatie mislukt? Nou, die operatie is niet meer slut, maar de context is compleet veranderd. Het is, dus, eh, als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg. Dus dat is helemaal niet verstandig. Wil die bijenkorf verder gaan, dan zullen ze dus andere maatregelen moeten nemen. En deze maatregelen die ze nu nemen, zijn uitermate dapper. en wat ze durven iets te doen wat heel veel retailers in Nederland niet durven. Iedereen, het zogenaamde stuk in de middel heet dat met een mooi woord. Daar blijft zoveel retailers en winkels overkomen. En dat is fout. Je moet in deze crisis keuzes durven maken. Mensen hier zullen misschien wel denken, goh, die ontwikkeling naar 2000. We zijn hier in Breda best chic, En nu zijn we niet meer chic. Breda is nog altijd een chique stad. Het is een bourgondische stad, zou ik bijna zeggen. Sterker nog, ik kom er zelf vandaan. Um, maar uiteindelijk, uiteindelijk voldoet het niet aan alle criteria... die de Bijkorf zich gesteld heeft. En dat is juist eigenlijk het knappe. Dit heeft de Bijenkorf ook pijn gedaan. Maar ja, keuzes maken is altijd pijnleiden. En die pijn die neemt de Bijenkorf niet. Ja. Dag meneer en mevrouw, ik zie een thuis. U bent daar even binnen geweest. Dat klopt, ja. Heeft u het gehoord? Een mooie trui gekocht. Heeft, mooie trui gekocht? Ja, ja. Heeft u het gehoord? Hij gaat sluiten. Ja, het is een even zonde. Want waar komt u zelf vandaan? Uit Dordrecht. Maar dan gaat u hier naar de Bijenkorf? komen we hier naar de Bijenkorf, omdat we het gewoon een heel gezellig centrum vinden. Ja, terwijl Rotterdam ook in de buurt is. Ja, ja maar het is anders. Wat is hier leuker? Ja, denk gemoedelijker gemoedelijk, vind ja. ik dan Rotterdam. Nou gaat hij sluiten. Ja, wat nu voor u? Ja, nou, dan zal het, als we naar of gaan, toch naar Rotterdam gaan. Nou ja, sterkte. Ja, oké, okay. <laughs> dankjewel. U en uh, met, u heeft nog even, 2016 ja, nou, ja, nou, gaat hij pas nou, dicht. Ronde, we, we kunnen ons geld nog wel kwijt, hoor. Lukt dat lukt toch best wel. Hebben de harts bij de ANWB, gaat het dan wat beter op de A50? Nee, het gaat nog steeds niet goed op de A50. Er is een vrachtwagen richting Os op de A50, door de binnenberm geschoten met zijn trekker erachter. Daarom is de middenberm verplaatst op de linker rijstrook richting Arnhem. Er staat op de A50 richting Ost nu tussen Knopert-Grijshoort en knopert Ewijk 11 kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht. De Berger is wel ter plekke. De andere kant op richting Arnhem staat tussen Ravenstein en Knopert-Valburg 10 kilometer. En omrijden kan voor de richting Den Bosch-Eindhoven. Daar volg je Utrecht, de A12, de A27 en de A2. Verkeer richting Arnhem en Nijmegen kan omrijden via de A2 en de A15. Tien minuten voor half acht is het. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. En we nemen u mee naar de grens tussen Irak en Syrië. Want er is een enorme toevloed van Syrische vluchtelingen naar Irak. De afgelopen dagen zijn zeker 20.000 mensen de grens gepasseerd, overgestoken. VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR spreekt van... Een, de grootste vluchtelingenstromen sinds maart 2011. En dat is het begin van de opstand. In Noord-Irak, Koerdistan, woont en werkt journaliste Nine Pankras. Goedemorgen, Dine. Goedemorgen. Waarom komen er nu opeens zoveel Syrische vluchtelingen daar de grens over bij Irak? Um, nou, dat heeft ermee te maken dat uh, de president van uh, Koerdistan, van Noord-Irak, uh, Masoud Barzani, die had in mei de grens dichtgedaan tussen... Uh, Noord-Irak en Syrië. En afgelopen donderdag weer open gedaan. Dus het antwoord is eigenlijk heel simpel. Dat de mensen hebben tot aan donderdag moeten wachten aan de Syrische kant van de grens. En konden er pas donderdag overheen. En wat betekent dat voor de andere kant van de grens? Want is er überhaupt daar hulp, opvang voor die vluchtelingen? Er is hulp. Um, er waren uh, drie grote opvangplekken. De grootste is bij Duhok, uh, De stad die ook het dichtst bij de grens ligt. Daar is het opvangkamp Domis. Maar daar wonen al 35.000 uh, vluchtelingen, dus die kunnen er moeilijk meer bij hebben. Verder worden er in Erbil mensen opgevangen en in de buurt van Soleimanië in Arbat. Um, en wat er nu gebeurt, is dat er een heleboel hulpkampen worden opgezet. Uh, vandaag gaat de uh, uh, UNHCR ook naar Arbat toe in de buurt van Soleimanië. En er wordt een tentenkamp opgezet. Um, en na uh, het tentenkamp komt er dan een, een iets meer solide tijdelijk kamp omdat het ook iets wat uh, te warm is voor tentenkanten. Dus er worden nu een heleboel noodvoorzieningen opgezet. Maar dat is allemaal erg plotseling. Mm, is, is er dan wel voldoende water en voedsel aanwezig? Is er wel, maar het, het komt nu echt. Er zijn een aantal grote organisaties, uh, NGO's, die zich hier nu heel erg voor inzetten. En er is ook een grote oproep geweest uh, voor NGO's om te helpen. Maar het zijn met name organisaties zoals het Rode Kruis en uh, UNHCR en Save the Children en de Koerdische overheid ook. Die, die nu in dit soort, uh, uh, die helpen met dit soort noodvoorzieningen. Nou, dus autoriteiten bemoeien zich daar ook wel mee. Ze hebben niet alleen maar de grens open gezet. Nee, die bemoeien zich daar ook al mee. die hebben ook de oproep gedaan aan NGO's om zoveel mogelijk te helpen. Wordt er nog meer eh, verwacht? Komen er nog meer mensen, denk je, de grens over de komende dagen? En ik denk dat het grootste deel nu geweest is. Omdat dit echt ook mensen waren die daar eh, heel lang gewacht hebben aan de andere kant van de grens. Dus dat maakt dat het natuurlijk in één keer zo'n golf is. Uh, maar er zijn wel zorgen dat het er meer en meer worden. Want gisteren heeft de president van Koerdistan, uh, Barjani, ook gezegd... dat hij uh, de zorg heeft dat er zo dadelijk uh, niet genoeg Koerden meer zijn... in het uh, Koerdische gedeelte van Syrië. Uh -huh. um, en dat ze zo ook het gebied kwijt kunnen raken. Oké. Okay. En hey, nou is het in andere delen van Irak natuurlijk onrustig. Hè? We hebben veel aanslagen gezien. Hoe is dat in het noordelijke deel van Irak? In het noorden is het heel rustig. Uh, Koerdistan is echt een autonome regio met een eigen uh, uh, veiligheidsdienst ook, um, uh, eigen overheid. En uh, daar is uh, de afgelopen jaren zijn er geen aanslagen geweest. Of geen hier heel rustig. Oké, okay. dankjewel hoor. Nine Pankras uh, woont en werkt in Noord-Irak in Koerdistan. Het NOS Radio 1 Journaal. De wensen hoorden u met Garbage Day. Een bril die foto's kan maken, kan videobellen... en die je ook nog eens vertelt wat voor weer het wordt... en waar de files staan, terwijl je er misschien in staat. Google werkt al jaren aan de Google Glass, een computerbril. Hij is nog niet te koop, maar inmiddels zijn de eerste proefexemplaren... in Nederland gesignaleerd. Fotografe Daphne Janne Hoorn bijvoorbeeld loopt er al weken mee rond. Ze kwam via een wedstrijd aan een exemplaar. Nick Wouters trof haar op het Centraal Station van Amsterdam. Oké, okay, Glass, take a picture... En dat oh, was hem. Dan, moet, dan moet ik niet wegkijken natuurlijk. Nee, je, je keek mooi weg, dus ik heb mooi licht in je ogen. Dus dat is oh, goed. Okay. <laughs> Eigenlijk ja. is het bij u geen bril, want er zitten geen glazen in. Ik heb mijn glazen eruit gehaald nu. Maar ik, uh, je kunt er witte glazen in zetten en je kunt er een zonnebril van maken. Het is een titanium montuur die op wenkbrauwhoogte gedragen wordt. Um, met neusvleugeltjes, die zijn aangepast aan mijn gezicht. Ik moest een, een, een uur um, um, ze hem passen en doen. Ehm... Um, en aan de zijkant zit een, een prisma, dus een projectieschermpje. Dat is een doorzichtig blokje. En um, daar zit een touchscreen met uh, eigenlijk de CPU, dus de computer aan vast. Die zit aan de zijkant. En dan heb ik achter mijn oor, dat is misschien het meest lelijke deel, um, daar zit de batterij. En dat valt heel erg op. Als ik nou, haar, haar er... zit ik er overheen. Mijn, ik heb mijn haar er overheen, dus dat is een beetje... Ja. Voor mensen die kaal zijn, die dit later gaan dragen, daar valt het wel op. Ja, dan is het een, een, ziet het er een beetje uit als een gehoorachtig toestel. Wat, wat is het? Ja. En mensen vinden het ook vrij lelijk. Dus vrij jaren tachtig um, um, retro-design. Ja, u heeft nou de hele dag dan een computer op uw hoofd? Wat doet u daarmee? Um, voornamelijk fotograferen en dat delen met mijn ja, netwerk. Want een foto die je nu maakt, die kunt u meteen uh, verzenden, mailen, Twitter, alles? Ik kan hem op Twitter zetten. Ik heb net, uh, ik heb een The uh, Himel Uber, een hemelproject. Uh, uh, dus dan maak ik foto's van de lucht en uh, die deel ik met mensen. Mensen sturen foto's van de lucht weer naar mij terug. En, uh, dus ik heb net onderweg op de fiets, en keek ik even naar boven. Ik zeg, oké okay, glas, take a picture. Dan gaat hij het weer doen, dus take a picture. En dan. Um... Dus al de derde foto die er van me wordt genomen. Ja, dus al de derde, ja. En. Um, um... Is het dan meer een uh, fotoapparaat of moeten we dan. Uh, al die andere functies die het ding heeft, zijn die ook van belang? Het is echt een computer. Ik kan nu googlen. Oké, okay, wanneer is Lara Rensen geboren? Dus de presentator van het radioprogramma. En dan moet ik haar naam uitspreken in het Engels. En ik denk niet dat, me, als, als ze een Wikipedia-pagina heeft, dan kan ik haar... Uh... Michael Jordan. Ja, dat, ik denk dat dat makkelijker is. Oké, okay, glas. Google. Michael Jordan. Michael Jordan. Ja, hij heeft hem. Ik kan dit voor laten lezen trouwens. Dan gaat hij het in mijn oor... Uh, of hij is nu aan het voorlezen. Ik weet niet of je iets kan horen. Je hoort het... Hoe zit dat geluid? Dat gaat direct uh, in dus, het oor? Nou, het geluid dat is botgeleiding. Dus dat, dat, is, dat is niet het gaat niet in je oor. Um, het, er zit dus een, een, een, een. Hierachter op de batterij zit er een, een tril. Ja, sensor. En die trilt tegen je rotsbeen achter je oor. En dat, dat gaat dus via je kaak en je gehoorbeentjes, hoor je. Voelt u zich ook een cyborg uh, nu? Um... Half mens, half computer. <laughs> Nee, dat niet. Maar um, ik, ik vind het een interessante ontwikkeling dat uh, ik eerst een camera in mijn handen heb, nu heb ik een camera bij mijn oog. En waarschijnlijk worden we later de camera zelf. Dat het dus ja, dat we dat het in je oog komt of dat we de chip in, uh, in, uh, in geïmplanteerd krijgen. We, we worden een computer en wellicht ook nog een computer die verbonden is met elkaar. En, uh, maar waarschijnlijk leef ik dan niet meer dus. De huidige Google Maps kost meer dan 1000 euro. Volgend jaar komt de consumentenversie op de markt. Die moet een stuk goedkoper worden. En trouwens op 31 juli 1972 jaar, Weet u dat ook weer. Na de vondst van een dood kalf lijkt het erop... dat er meer wolven in Nederland zijn. Wil jij als ondernemer rust in je kop? Zorg dan dat je mensen overal kunnen tanken.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 Zo mixt het komisch duo e Good as Man and Jew op 27 augustus klassiek met humor. Kijk voor kaarten snel op robecosummernights.nl. MKBBrandstof.nl Rust in je kop of je geld terug. Eén op de twee plofkippen is Kreupel. Ook de plofkip bij Albert Heijn. Meer weten, ga naar Wakkerdier.nl.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 De Duitse krant Beeld schrijft dat terreurorganisatie Al-Qaeda plannen heeft voor aanslagen op het Europese spoor. De veiligheidsdiensten in Duitsland houden volgens Beeld rekening met bomaanslagen op treinen, maar ook met sabotage van een spoor, bovenleiding en tunnels. De Amerikaanse geheime diensten NSE zou de informatie hebben verkregen via het afluisteren van hooggeplaatste Al-Qaeda leden. Straks correspondent Wouter Meijer. Zeker 36 gevangenleden van de Moslimbroederschap zijn gisteren om het leven gekomen. Wat er is gebeurd is onduidelijk. Er zijn berichten dat er een vuurgevecht ontstond... toen aanhangers van de Moslimbroederschap een bevrijdingspoging deden. Andere bronnen melden dat de Egyptische politie... traangas in de arrestantenwagens heeft gespoten. En daardoor zouden de gevangenen zijn gestikt. De partner van een journalist die in The Guardian schreef... over de praktijken van de geheime diensten NSE... is op de Londense luchthaven Heathrow urenlang vastgehouden. Zijn partner is journalist Glenn Greenwald... die documenten van Edward Snowden kreeg... en daarover in The Guardian publiceerde. Hij noemt het vastzetten een poging tot intimidatie... en aantasting van de persvrijheid. Bijna 36 uur is de Groningse brandweer bezig geweest met een brand in een veevoerbedrijf in Farmsum, dat is bij Delcel. Zaterdagmiddag ontstond er brand in een droge installatie met 25 ton graan. Door temperaturen tot wel 700 graden werd de constructie onstabiel en besloot de brandweer om het graan gecontroleerd te laten opbranden. Pas om 10 uur gisteravond werd in Farmsum zijn brandmeester gegeven. De provinciale weg N278 bij Kadir en Keer in Limburg is urenlang dicht geweest nadat er gisteravond in hevig noodweer bomen op de weg waren gevallen. Omvallende boom raakte een passerende auto, maar niemand raakte gewond. Schade was wel groot. De N278 was bij Kadir en Keer tot een uur of zes afgesloten.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 In een groot deel van het land is het rustig weer met de afwisseling van zon- en wolkenvelden. Maar langs de westkust en in het noordwesten komen enkele forse buien voor. En ook in Twente regent het stevig. Die bui in Twente treedt snel naar Duitsland weg, maar de buien in het westen en noordwesten breiden zich geleidelijk over het land uit. Het kunnen felle buien zijn met onweer, hagel en windstoten. En boven water zijn de waterhozen mogelijk. Hou de buien dus goed in de gaten bij buitenactiviteiten. De bui trekken langzaam van west naar oost, waardoor vanmiddag de meeste buien de oostelijke hel van het land liggen. In het westen breekt dan van tijd tot tijd de zon door. De wind draait van zuidwest naar noordwest en neemt aan zee even toe naar windkracht 5. De wind voert geen warme lucht aan, Temperaturen liggen vandaag tussen de 19 en 21 graden. Vanavond trekken de buien weg. Daarna breekt er vanaf morgen een periode aan met prima zomerweer. Het zijn flinke zonnige perioden. Op de meeste dagen blijft het droog en de temperatuur loopt geleidelijk op. Vrijdag wordt het zo'n 22 tot 28 graden. Dit is informatie bij de ANWB. Er ben de hart met het probleem dat zit vanochtend op de A50. Ja, dat klopt. Het uh, staat bijna 40 kilometer alles bij elkaar... en het leeuwendeel daarvan wordt veroorzaakt door een ongeluk op de A50... maar één file die daar niks mee te maken heeft... dat is die op de A58 Tilburg-Eindhoven. Tussen Moergestel en Oorschot 4 kilometer file. Op de A50 Arnhem richting Ost, daar gebeurde het dus bij het Ewijk. Er staat 12 kilometer nu tussen knooppunt grijzeoord en knooppunt Ewijk. De linkerrijstrook is nog dicht. Richting Arnhem staat tussen os oost en knooppunt valburg maar liefst 14 kilometer file. Tussen knooppunt eewijk en knooppunt valburg is de linker... Rijst reist ook, ook dicht. Uh, files die daarmee te maken hebben, op de A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Knoop het Resse, Knoop het Valburg 5 kilometer. En op de A73 Maasbracht richting Nijmegen tussen Knoop het Neerbos en Knoop het Ewijk ook 3 kilometer. U hoort zo meer over de wolf en het kalf. En over Ajax Feyenoord. Het hoort niet bij elkaar. Profiteer nu van de Belisol Glasactie.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 Minuut over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Terreurorganisatie Al-Qaeda zou plannen hebben om aanslagen te plegen op het Europese spoor. Dat schrijft de Duitse krant Bild. Correspondent Wouter Meijer in Berlijn. Uh, Wouter, op welke bronnen baseert Bild zich? Dat heeft beeld van de Duitse veiligheidsdiensten en die hebben het weer van de Amerikanen. De waarschuwing komt blijkbaar uit het gesprek uh, dat is afgeluisterd door de Amerikaanse geheime dienst NSE. Een gesprek tussen hoge Al-Qaeda-leden, uh, net als de dreiging voor ambassades in Jemen twee weken geleden. En nu blijkt dus dat ze in dat gesprek ook plannen hebben uh, gemaakt of hebben besproken voor aanslagen op Europese treinen. Alleen op treinen, Wouter, of ook op de infrastructuur? Ja, ze zouden volgens het bericht boemaanslagen kunnen plegen op treinen of sabotageacties, bijvoorbeeld hè, de sporen onklaarmaken, maken, explosieven aan de rails of in tunnels. En dat geldt volgens het bericht in beeld uh, voor Europa in het algemeen. Alleen wordt het dreigement nu in Duitsland bekendgemaakt, dus hier zijn ook al maatregelen genomen. Ja, wat doen de Duitse autoriteiten om dit eventueel te voorkomen? Nou ja, men weet het blijkbaar al een tijdje. Volgens beeld uh, worden al twee weken lang de spoorlijnen extra in de gaten gehouden. Met name de snelheidslijnen, de ICE in Duitsland. Maar de, de, de en, is, dat is nogal wat, Wouter. Die lijnen zijn nogal lang? Die zijn nogal lang, dus je moet, uh, je, je, je moet goed kijken en veel rijden. En bijvoorbeeld ook mee met de treinen. Er zijn ook extra agenten in burger onderweg op stations. En de treinen waarschijnlijk zie je heel weinig van die maatregelen. Maar men zegt ook dat er uh, nou ja, met camera's langs de sporen... die er sowieso zijn voor de veiligheid, uh, kun je natuurlijk een hoop in de gaten houden. Ja, leidt het al tot onrust? Het nieuws is natuurlijk nog vers. Het is nog heel erg vers. Ik denk wel, als je nu in de trein zit en de beeld leest... dat je even een keertje extra om je heen kijkt. Uh, aan de andere kant, het geruststellende idee is dat het al twee weken geldt... die extra veiligheidsmaatregelen. En het gaat dus al twee weken goed. Um, en de waarschuwing komt uit dezelfde koken als die aanslagen op ambassades in Jemen. He, ook Nederland heeft daar zijn ambassade gesloten. Intussen gaat de ene naar de andere ambassade weer open... omdat er geen aanslagen zijn gepleegd. Dus het kan ook goed aflopen. Woutermeijer in Berlijn, dankjewel. Bielt meldt dus vandaag dat Al-Qaeda plannen heeft voor aanslagen op het spoor. U leest er meer over op onze website op nos.nl. 10 minuten over half 8, de hoogste tijd voor Gio Lippens. Gio, goedemorgen. Morgen Lara. Wij gaan het hebben over de klassieker ajax Feyenoord. ajax won met 2-1. Ga niet goed hè, met Feyenoord. Wat wat is er gaande? Ja, wat er gaande is, het, het draait niet, het wil maar niet. Ze kwamen wel nog op voorsprong natuurlijk door een doelpunt van Pelle... maar uh, daarna twee tegendoelpunten waarvan één opnieuw betwist... Uh, een strafschop die gegeven werd door Bjuren Kuipers... en waarvan uh, veel mensen zeiden, uh, er was niks aan de hand. Maar ja, als je de beelden terugziet en je ziet toch dat... Uh, uh, Fischer op de hak wordt getrapt, ja, dan, dan, dan, dan kun je hem geven. Dat, dat blijft toch altijd het eeuwige discussiepunt. Maar goed, in ieder geval uh, weer niet gewonnen. En of er nou echt iets aan de hand is bij Feyenoord, ik weet het niet hoor. Want uh, iedereen constateerde toch wel dat Feyenoord langzamerhand... wel weer uit die dip aan het komen is. Dat het spel beter verzorgd was. Dat er in ieder geval wat optimisme is. Uh, dus dan moet de volgende wedstrijd maar gewonnen worden. Aan de andere kant, ja, het is wel weer de derde nederlaag op rij. En zo slecht is Feyenoord nog nooit aan de competitie begonnen. Dus dit is wel historisch. Het was trouwens een uh, hele matige klassieker, hoor. Wat dat betreft uh, hebben zowel Ajax als Feyenoord niet echt veel gebracht gisteren. Hm. Blijven ze rustig in Rotterdam, denk je, Guillaume? Of gaan, ik denk ze, het gaan wel. ze maatregelen nemen? Paniekvoetbal? Nee, nee, nee, nee. Arme Teros is aangetrokken natuurlijk. Ja. Uh, die heeft ook nog even gespeeld uh, gisteren. Uh, nee, ik denk niet dat ze echt in paniek raken. Uh, het is toch een ander verhaal dan uh, bijvoorbeeld bij, uh, bij NEC dat ook met drie nederlagen begonnen is. Die twee ploegen staan nu stijf onderaan. Feyenoord en NEC, allebei nul punten uit drie wedstrijden. En, en daar is toch wel heel duidelijk iets aan de hand rond Alex Pastoor, de trainer... waarvan ja, toch wel duidelijk lijkt dat het bestuur van hem af wil. En dat ze op dit moment nog gewoon naar financiële mogelijkheden zoeken... Om, om die afkoopsom te betalen en om Pastoor uiteindelijk uit zijn, uit zijn, uit zijn vak te zetten. Uh, maar dat dat bij Feyenoord gebeurt dat niet Koeman zit... voorlopig nog wel heel stevig in het zadel, hoor. Oké, okay, dan gaan we uh, naar het wielrennen. De tragedie toch een beetje van Tom de Moulin. leek heel lang de In-Eco-Tour door Nederland en België te gaan winnen... maar verloor uiteindelijk gisteren toch nog. Hoe reageerde hij? Nou, heel teleurgesteld. Hij was echt, echt zwaar teleurgesteld... Uh... Hij had er eigenlijk wel een beetje op gerekend, net als de meeste mensen wel... dat, dat, dat hij die witte trui zou kunnen behouden. Hij had een kleine voorsprong weliswaar op Dinnik Stibar. Hè, dat was de grote concurrent na die etappe door de Ardennen van zaterdag. Uh, toen had Dumoulin trouwens die witte trui echt op een prachtige manier gepakt. Het enige probleem was wel dat hij op dat moment Stibar... nog wat bonificaties konden liet pakken. Uh, nou is hem dat uiteindelijk niet noodlottig geworden... want de voorsprong van Stibar was groot genoeg... plus het feit dat hij de etappe won en ook weer bonificaties pakte gisteren zodat nou ja, het lag niet aan die paar seconden. Maar hij werd er gewoon afgereden. Stibar was op dat moment in de buurt van de Muur van Gerardsbergen de sterkste. Hij rijdt weg en uh, Dumoulin kon het wiel niet houden. En dan wordt er veel gepraat over de sterkte van de ploeg van Dumoulin. Stibar rijdt natuurlijk voor uh, een Belgische ploeg, Omega Pharma, Lotte, uh, Omega Pharma. Uh, Quick step. En, en, en die heeft heel veel sterke mannen om zich heen. Denk daarbij aan Nicky Terpstra. Denk aan uh, Sylvain Chavanel. Allemaal mannen die ook gisteren echt uh, ja, het vuur. Uh, uit de sloffen hebben gereden om uiteindelijk uh, die Stiba naar die overwinning te leiden. Mm -hmm. En Dumoulin zat helemaal alleen, moest ja, het, het helemaal als dus een eentje doen, het gat dichtrijden. En dat is wel iets waar ze bij zijn ploeg bij Argus over moeten gaan nadenken. Want, want Dumoulin, dat is wel duidelijk geworden, dat belooft heel veel voor de toekomst. Maar daar moeten ze wel een paar hele sterke helpers rondomheen bouwen. Net zoals ze dat gedaan hebben met die sprinters. En met Kittel en met Degenkolp. Daar lukt het wel. Maar ja, voor een klasse mensman rijden is het toch wat anders. Zo is dat. Tom Dumoulin wil graag hulp. Gio Lippers, dank je wel. Financiële crisis of niet, de attractieparken doen het heel goed. Straks wordt hier een reportage. Dit is, tot half tien, het NOS Radio 1-journaal. We hebben mogelijk te maken met weer een nieuwe wolf in Nederland. Want een week na de vondst van de dode wolf in Luttelgeest in Noordoostpolder... is op een andere plek in Nederland een kalf aangevallen. Een kalf aangevallen. Volgens een deskundige zou dit door een wolf zijn gebeurd. We hebben contact met Roeland Vermeulen van de organisatie Wolven in Nederland. Meneer Vermeulen, goedemorgen. Goedemorgen. Weet u uh, waar dit is gebeurd? Uh, het gaat ergens om in het oosten van het land en het laatste wat mij bereikt heeft is dat het mogelijk om de rente zou gaan. Maar helemaal zeker weten doe ik dat nog niet. Uh, en, en hoe weet u dat het, uh, of gaat u ervan uit dat het mogelijk een wolf zou kunnen zijn die het kalf heeft aangevallen? Uh, het zou kunnen. Ik heb gisteren, gisteravond eindelijk de foto's zelf uh, onder ogen gekregen mm -hmm. en er zijn een aantal dingen die bij opvallen. Het is inderdaad een kalf wat is aangevallen. Uh, wat heel opvallend is, is dat er een, een been verdwenen is. Nou, daar moet er wel een groot sterk dier voor zijn. Maar er zitten ook wel wat dingen aan de foto's die wat, uh, ja, wat twijfels oproepen. Namelijk? Uh, wat je bij een uh, wolf al heel duidelijk ziet, is dat wanneer een wolf een dier doodt, dat de uh, organen echt opzij gelegd worden om te voorkomen dat de rest van het vlees gaat rotten. Uh, de organen in dit geval die hingen nog half in, half uit het kadaver. Uh, wat me ook erg opviel, is uh, dat het kalf nog geen oormerken in heeft gehad. Uh, waar ik mij vragen dan ook bij zet van zou het misschien niet een, een miskraam geweest zijn waarna een, een ander dier aan het kalf is gaan, uh, gaan vreten. Mm. En uh, sowieso dat het een kalf is, uh, komt dat wel voor dat wolven uh, ja, ook jonge koeienkalveren aanvallen? Ook dat is uh, erg opmerkelijk. Wat je ziet in de landen om ons heen is dat met name schapen uh, en geiten in risico lopen. Uh, uit Duitsland zijn bijvoorbeeld geen gevallen bekend van wolven die koeien aanvallen. Wel is dat bekend verder uit het oosten in Europa, uit uh, Oost-Polen... Uh, de Balkan, uh, dat soort omgeving. Alleen ja, in uh, de dichterzijnde wolvenpopulaties is dat eigenlijk iets wat nauwelijks voorkomt. Hm. Ja, Die wolf in uh, Luttelgeest is, is dagen en weken in het nieuws geweest. Um, zijn er, voor zover u weet, uiteindelijk nog meer meldingen van wolven geweest? Uh, er komen altijd wel meldingen bij ons binnen. Nou, de meeste daarvan kunnen wij toch wel uh, afdoen als uh, zeer onwaarschijnlijk of gewoon... Dat het zeker geen wolf is geweest. Mm -hmm. uh, wat je ook altijd ziet. nadat er een, een melding is geweest. van een wolf. of de wolf in het nieuws is geweest. dat er meer mensen in deze wolf denken te zien. Nee, dat is gewoon omdat men dan extra alert is. Als je in de algemeenheid kijkt. Ja, de wolf in Luttelgeest. zal niet de enige wolf in Nederland blijven. Uh, of het geval van uh, de doodgebeten kalf nu uh, wel of geen wolf uh, betreft. Uh, ja, die wolf die gaat gewoon zijn invrede in Nederland doen. Mm, en is het dan logisch, uh, als u denkt aan Drenthe en de Noordoostpolder... zijn dat plekken waar u ze zou verwachten? Uh, zeker, zeker. Eigenlijk is een groot deel van het oosten van ons land... is gewoon uh, geschikt als leefgebied voor de wolf. Uh, dat gaat eigenlijk van, uh, ja, van uh, Zuidoost-Friesland tot en met uh, Limburg aan toe... waar die wolf uh, zou kunnen opduiken... Bent u nou zelf nog uh, op jacht, nou ja, uh, aan het kijken, aan het zoeken of er inderdaad wolven zijn? Uh, niet direct. Kijk, het is een heel groot leefgebied, dus om het nou helemaal af te gaan komen, dat is erg lastig. Wat het al zo is, is als de meldingen bij ons binnenkomen waar, uh, waar we twijfels over hebben, over de om de gaan, dan uh, ga ik op eenmaal van mijn collega's daarop af om te kijken wat, uh, of we meer informatie kunnen achterhalen. Ja, voorlopig heeft u nog geen bevestiging, geen zekerheid. Nee, we gaan deze week met de foto's verder aan de slag om te kijken of we meer details erin kunnen vinden. Roland van Melen van de organisatie Wolven in Nederland. Hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan. Goedemorgen. Winder hey, Hart, hoe is ja. het met uh, de automobilisten op de a 5 Want je zal maar in die file staan, hè? richting Arnhem bijvoorbeeld of richting Os? Ja, die krabben zich even op het achterhoofd, want die staan in de file van... Uh... Ja, 12 tot 15 kilometer in beide richtingen. Een vertragingstijd van een uur op dit moment. De linkerrijstrook is dicht. En het uh, is nog niet bekend hoe laat, uh, hoe laat het allemaal uh, voorbij is. Dus, uh, het zorgt ook voor files in de omgeving. Op de A73 Maasbracht richting Nijmegen... Daar staat het vast drie kilometer tussen Knoop het Neerbos en Knoop het Ewijk. En ook nu op de A325 Arnhem richting Nijmegen loopt het vol. Tussen Elst en Lent staat 5 kilometer. We horen veel over de economische malaise op de huizenmarkt en bij winkels. Maar bij de pretparkindustrie gaat het relatief goed. Want de dagje uit is ongekend populair in ons land. Vorig jaar brachten maar liefst 38 miljoen Nederlanders... een bezoekje aan een pretpark, dierentuin of museum. Verslag slag hebben we Jeroen Schudijzer... in gesprek met Martijn Rol van de Rabobank. Walibi! Walibi! verveel je geen minuut in Walibi, Holland. Uh, wat we constateren is inderdaad dat er een toename is van het aantal parken. Uh, we zien in de laatste vijf tot zes jaar dat er 40, 50 themaparken, pretparken, dierentuinen bij zijn gekomen. We scharen dat wel allemaal natuurlijk onder één noemer. Alleen wij zijn niet als bank natuurlijk de partij om te zeggen er is te veel aanbod. Het is wel zo dat je inmiddels ziet dat de markt enigszins uh, verzadigd raakt. Neem je eigen achtbaanrit mee naar huis en beleef het opnieuw op dvd. Zo wordt je dag in attractiepark Slagharen nog leuker. Uh, de concurrentie is enorm, dat merk je met name uh, in de prijsconcurrentie. Uh, je ziet natuurlijk dat de consument, uh, los van de crisis, ook al steeds crisis is geworden, uh, steeds hogere kwaliteit verlangt als hij uitgaat of als hij een dagje uitgaat. We willen meer voor minder. Ja, dat wij zeggen maximale beleving voor tegen een eigenlijk een minimale prijs. Dat kan natuurlijk niet. Nou ja, je ziet inderdaad dat parken uh, de uitdaging hebben... om uh, continu daar maar aan te blijven voldoen. Kortom, uh, je ziet wat bijvoorbeeld he, de, de, de parken steeds meer investeren... in duurdere en grotere uh, attracties. Terwijl die terugverdientijd die wordt steeds korter... omdat de consument er sneller op uitgekeken heeft. Nieuw op Duinwel. De Falcon. Alleen voor koele kikkers. Wat, wat we heel nadrukkelijk zien is dat parken... die uh, niet investeren, dat, die op een gegeven moment, uh, ja, dat klanten uh, het park minder waarderen. Dat uiten ze ook op websites, zoals Weekendjeweg of Soever.nl. Uh, lagere waarderingen op dat soort sites leiden weer tot minder klantbezoeken. En minder klantbezoeken leidt automatisch tot minder omzet, minder cashflow en dus minder geld om te investeren. Uh, op het moment dat je als park daarin terechtkomt, dan uh, ja, heb je vaak wel kapitaalkrachtige aandeelhouders of investeerders nodig om daardoorheen te breken. Dus of alle parken kunnen investeren, ik, uh, ik heb daar wel mijn twijfels bij. Kom naar Familiepark Drivliet in Den Haag. Want een dagje Drivliet, die wil dat nou niet. Het aantal bezoekers stijgt nog wel jaarlijks. In 2010 was dat zo rond de 36 miljoen. In 2012 was dat ronde, uh, al bijna richting 38 miljoen bezoekers. Dus dat houdt in dat de vraag wel stijgt. Alleen het aanbod is ook gestegen. Dus meer parken moeten de koek verdelen uh, met elkaar. Dus per zoldo is de vraag wel gestegen. Dus dat is wel het positieve natuurlijk. <klaar> Kijk je ouders uit hun luie stoel en op naar recreatiepark De Vaarbeek. Een hele dag alleen maar pret voor een lage prijs. Je ziet ook heel sterk dat consumenten uh, zich richten op prijskortingen. De, de bekende uh, Efteling bijvoorbeeld met, uh, met de Albert Heijn acties. HEMA die stunt ook heel veel met uh, diverse parken. En wij zien ook dat in de, in de praktijk uh, dat, dat van de reguliere entreeprijzen... nog maar 60 tot 80 procent gerealiseerd wordt door parken. Door al die kortingen en al die acties. Uh, eigenlijk ben je als consument gek als je nog de volle map betaalt. In een wereld vol wonderen kun je ook blijven slapen. Het Efteling Hotel. Zijn er veel attractieparken die inmiddels ook een, uh, een hotel of huisjes erbij hebben? Ja, die, die tendens zien we heel sterk. Uh, Efteling is natuurlijk een van de voorbeelden. En die zorgen er ook voor dat de beleving die je hebt in het park. Hè, uh, dat dat ook al in het hotel terugkomt. En daardoor uh, ja, maak je mensen enthousiaster. en uh, zorg je voor meer herhaalbezoeken. en voor een langer verblijf. Je ziet Europa Park. zit dan toevallig in Duitsland. maar dat is wel een van de. naast na Disneyland toch wel de grootste in Europa. Die heeft al iets van volgens mij. al iets van vijf, zes hotels daar staan met, met, met uh, duizenden kamers. Toverland bestaat tien jaar en viert feest. Kom je ook? En Toverland die hebben bijvoorbeeld uh, samenwerkingsverbanden met lokale hotels. En dat is natuurlijk ook fantastisch. Dat, hè, zo help je elkaar toch ook een, een wat moeilijkere tijd door. En hotels hebben ook, uh, zijn ook op zoek naar uh, nieuwe klanten. Dus uh, zo heb je toch wel een win-win situatie. Ja, het lijkt te werken. Martijn Rol van de Rabobank over de pretparkindustrie. Oehoe!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 Katie Tunstall met Black Horse. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. Tijdens een doorzoeking in het huis van kickboxer Brad Harry. heeft de politie vorig jaar doping aangetroffen. Op de lijst van verboden middelen staat... onthult het KRO-televisieprogramma reporter op de site. Ja, volgens crimesite.nl, die het politiedossier van Barry in handen heeft... gaat het onder meer om het dopingmiddel Anapolon... dat volgens de dopingautoriteit het sterkste orale middel op de illegale markt is. Maar ook middelen zoals Anapolon en Tamoxifen... lagen bij Harry in de keukenla. En in de koelkast trouwens.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 Het nieuwe seizoen voor Politiek Den Haag gaat niet uh, makkelijk worden... verwacht politiek verslaggever Jos Heijmans van RTL Nieuws. Vast steeds meer mensen, de economen voorop, geloven er niet meer in... dat de economie door de snoeiharde bezuinigingen uit het slop kan worden getrokken. De eerste hobbel voor Rutte is de begroting voor 2014... die op Prinsjesdag wordt gepresenteerd. Het is al lastig genoeg om de afgesproken bezuinigingen te realiseren. Daarnaast moet nog eens 6 miljard euro extra gevonden worden. De Antwerpse burgemeester Bart De Wever draait de geldkraant richt voor de inwoners van zijn stad die in Syrië vechten. Ook hun familie wordt in de portemonnee getroffen. Zo is de uitkering stopgezet van een echtgenote van een berucht Syrië-strijder, schrijft de Vlaamse krant het Nieuwsblad. De Wever kondigde al in juni aan Syrië-strijders aan te willen pakken. En hij voegt nu dus de daad bij het woord. De vrouw woont met haar drie kinderen in een sociale woning in het Antwerpse Kiel. en kreeg zo'n duizend euro per maand. Haar man, lid van de Sharia for Belgium beweging, vertrok in mei naar Syrië. Een zorginstelling in Gouda. met 16 verzorgings- en verpleeghuizen. maakt mantelzorg een morele verplichting. Dat uh, schrijft trouw. Van familie, buren en vrienden wordt verwacht... dat ze minimaal vier uur per maand een bijdrage gaan leveren... aan het welzijn van de bewoners, zoals met ze wandelen... voor hen koken, koffie schenken of een spelletje doen. Volgens een bestuurder van de zorgorganisatie Vierstrom... is er een proef gedaan op een paar locaties... en wat blijkt, de meeste mensen hebben er geen moeite mee. Vier uur per maand iets te doen. Na acht uur hoort u correspondent Tijn Sadeh vanuit Brussel... over wat Europa wil doen voor Egypte... en hoe de relatie eruit moet komen te zien. Blijft u luisteren.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 Open nu een termijndeposito van 1 jaar en profiteer van 2,4% rente. Een van de hoogste rentes van Nederland. Vraag nu aan op leaseplanbank.nl Vanavond in We Zijn Er Bijna. Zo moet je hier naar de douche. Met een handdoekje en een washandje met een beetje shampoo. Met caravan of campers samen over de Balkan. We zitten hier toch prachtig. Ja, ja. Vanavond We Zijn Er Bijna bij Max op Nederland 1.